Tjaad was een van de acht landen die waren geconfronteerd met het inreisverbod... om zo potentiële terroristen buiten de VS te houden. Volgens de Amerikaanse regering heeft Tjaad inmiddels genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden er veiligheidsaanpassingen gedaan aan de paspoorten van het Afrikaanse land... en wordt informatie over vermoedelijke terroristen gedeeld.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 Zo vroeg één senator hoe Facebook geld verdient met een gratis dienst. Met advertenties, was het antwoord van Zuckerberg. De Oranje-vrouwen hebben een belangrijke stap gezet... op weg naar het WK Voetbal in Frankrijk. Oranje won met 2-0 bij Ierland... de voornaamste concurrent in kwalificatiegroep 3. Het weer, vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 NTR Focus Met Hassan Efrenke thing Welkom terug bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma In de Nacht op Radio 1. Fijn dat u luistert en fijn dat u luisterde naar The Trucks met Wild Thing, het nummer uit 1965. Hé, hey, de jaren 60. Het is inmiddels vijf over vier en we gaan eens even lekker achterover leunen, want we hebben een schrijver op bezoek voor onze nieuwe rubriek. Lezen in het Donker. En vandaag zit hier Geert Bullens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. En hij schreef het boek De Jaren Zestig. En dat is, zoals ik het nu zie, bijna een soort levenswerk qua pagina's. Nou, ik heb er niet mijn hele leven aan gewerkt, maar wel een aantal jaar. Dat klopt. Het is een enorm veelomvattend boek. En dat beschrijft de populaire cultuur in de jaren zestig in mondiaal perspectief. Ja. populaire cultuur en af en toe ook wel de elite cultuur. Maar er is inderdaad heel veel aandacht voor populaire cultuur, omdat het denk ik het decennium is waar die op hele grote schaal doorbreekt. En ook op mondiaal vlak, echt ja, tot in de kleinste dorpjes gaan mensen naar de Beatles luisteren en uh, de twist dansen. In de jaren zestig, denk je, daar is eigenlijk alles al over gezegd en geschreven, maar dat was dus niet zo. Nee, ik denk eigenlijk zeker waar het uh, dat mondiale aspect betreft. Dus de. de Cultuur, maar ook de manier waarop cultuur en politiek op elkaar ingrijpen, op uh, mondiaal vlak beschrijven, dat was nog nooit gebeurd. En er nou, is over hoe hoe de, komt over... dat trouwens? Wat, wat, wat zit daarachter? Wat, wat? Ja, Vinden wij de jaren 60 heel erg Europees-Amerikaans? Dat is denk ik wel een onderdeel ervan. En dat is een van de dingen die ik in dit boek eigenlijk probeer anders te doen. Dus ik heb uiteraard ook aandacht voor wat er in Amerika gebeurt. Want het is het centrale land in de cultuur in de jaren 60. Mm -hmm. uh, maar het is, het is inderdaad... Uh, ja, er blijkt nogmaals uit hoe, hoe westers... De focus is van heel veel wat er in de, uh, ook in de geschiedschrijving en in de cultuurwetenschap gebeurt. En nu er is op dat vlak, zeker aan universiteiten universiteit, wordt er heel veel op andere gebieden gewerkt. Maar als het dan gaat om een boek te schrijven voor een wat ruimer publiek... Ja. dan gaat het toch heel vaak eigenlijk over de Beatles the en de uh, Stones. En veel minder vaak over uh, nou ja, de manier waarop bijvoorbeeld die popmuziek zich over de hele wereld verspreidt. Ja, ik, ik, heb een, ik kwam een, een, een citaat van jou tegen... Het is nu eh, dit jaar, 2018, herdenken we allemaal 1968. Maar ja. Dat is allemaal heel belangrijk. We zijn op welhaast neurotische wijze bezig met gedenken. Van Luther tot Waterloo. Van de wereldoorlogen tot dit jaar mei 1968. Totaal geobsedeerd lijken we door generaties die heel goed wisten waarvoor zij ten strijde trokken. En tegenwoordig lijken we alleen maar bezig met het behoud van wat we hebben. Maar dat is geen incentive waar je op je een leven kunt bouwen. Verklaar je nader. Ja, wat moet er aan verklaard worden? Of wat wil je graag verklaard horen? Nou ja, uh, je zegt tegenwoordig lekker alleen maar bezig met het behoud van wat we hebben. Dat was in de 60s anders? De 60s was echt een periode waarin men vooruitkeek. Dus men, was, men had grote plannen. De landing op de maan is wellicht het meest uh, uh, aansprekende symbool daarvan. Um, men had grote plannen, grote ambities. Uh, jongeren droomden van een revolutie. Uh, in de tegencultuur was dat ook het geval. Uh, en voor heel veel andere mensen was de jaren 60 het decennium... ...waarin ze een bepaalde vorm van welvaart opbouwden... Mm. ...die in hun familie er nooit was geweest. He, dus mensen kregen voor het eerst... ...in sommige gevallen zelfs letterlijk een badkamer... Ja. Uh, dus basisgoederen, een eigen auto, eigen televisie. Uh, het is ook het begin van de consumentencultuur. Ja. Uh, en nou ja, dat gaf mensen het gevoel dat, dat hun leven eigenlijk in de lift zat. Ja. En ik denk dat vandaag veel mensen worstelen met het gevoel... dat ze nog altijd wel in die lift zitten, maar dat die misschien wel naar beneden gaat. En daar zit denk ik een heel groot verschil tussen vandaag en uh, toen. En, en wat willen we graag herdenken van die jaren zestig? Het hangt er een beetje vanaf aan wie je dat vraagt, ja. maar wat mensen uh, zich uh, blijkbaar graag herinneren, want het zijn natuurlijk vooral de babyboomers uh, die hiermee ja. bezig zijn. Ja, het is de jaren van hun jeugd en het daarmee gepaardgaande enthousiasme en de popmuziek uit die tijd en het optimisme. Um, en uh, nou in andere kringen uh, zal men vooral zeggen... ...ja, de jaren zestig, dat was eigenlijk toen bijvoorbeeld de zwarte burgerrechtenbeweging... ...en black power opkwam. Uh, en uh, voor feministen betekent de jaren zestig weer iets anders. Hè, want dat was eigenlijk het, en voor de homobeweging geldt dat ook. Dus veel van die groeperingen die ook vandaag nog uh, actie voeren in de, in de samenleving... ...die zien de jaren zestig dan eigenlijk als een belangrijk moment in hun eigen geschiedenis. En, en dat waren vooral in die tijd en tot op misschien de dag van vandaag... luidruchtige groeperingen. Ja, en, en, en, ja en, mensen die omdat ze eigenlijk uh, te weinig gehoord worden... heel veel lawaai moeten, haar, moeten maken om op te vallen. Want er was natuurlijk ook een hele grote silent majority. Precies, ja, voor, de, voor het gros van de mensen veranderde er... behalve dan het luxeniveau, veranderde er niet zo gek veel. Uh, maar toch zie je ook in uh, uh, familiealbums van gewone mensen... Uh, je ziet dat mensen veel langer haar gaan krijgen. Grote bakkenbaarden. Uh, in het begin van de jaren 60. Nog bijna iedereen heel keurig in pak. Uh, ook op de universiteit bijvoorbeeld. Hè? Die jongens zitten daar in pak met een, uh, uh, met een das. Mm -hmm. En op het eind van de jaren 60 is dat allemaal weg. Uh, dan is het heel veel kleurig. Lang haar. Uh, ...veel uh, informeler. Dus het zijpelt wel door, zeg maar. Het zijpelt in dat opzicht ook door naar mensen... ...die verder eigenlijk met die hele politieke beweging... ...niet zo heel veel te maken hadden. Maar toch zitten we met een soort etiket opgeschreven ...in de jaren zestig, uh, waarin we altijd weer op teruggrijpen... ...op de waarden en, en ontwikkelingen... ...die we, ja, waarvan wij gezegd... Ja, ...dat dat is van ons en dat, zo zijn we nog steeds... Ja, zo zijn we nog steeds, maar er wordt ook wel uh, in bepaalde politieke middens gezegd dat, uh, dat er toen fout is beginnen lopen. Hè, dus voor een aantal mensen is de jaren 60 een baken van vrijheid en van. Uh, Vooruitgang. Maar er zijn uh, de afgelopen jaren uh, heel wat politici geweest die aangaven. Ja, nee, in de jaren 60 is het eigenlijk fout gegaan. Want toen is er een soort van natuurlijke autoriteit afgebroken. Um, op allerlei terreinen. Op allerlei terreinen. Hè. Dus uh, nou ja, de universiteit wilde de studenten mee beslissen. Uh, het gezag in, in, de het, kerk. Ja, in, in, in het gezin. Ging de vrouw uh, veel zwaarder wegen? Uh, nou ja, op allerlei, inderdaad, de, de kerk hoort niet in alle uh, delen van de wereld, maar zeker in onze gewesten, hoort de kerk een veel minder uh, gezaghebbend instituut ja. in die periode. En uh, nou ja, dat, uh, volgens die critici heeft dat ook geleid tot een maatschappelijke verbrokkeling individualisme uh, in tegenover het ja, individualisme, precies, maar in mijn uh, analyse ja. is dat individualisme veel meer het gevolg van de consumentencultuur dan van die tegencultuur want de tegencultuur die heeft geleid tot de ecologische beweging, nou dat is een hele grote beweging, die heeft geleid tot een vredesbeweging, hè, die nog in de jaren tachtig ja. met honderdduizenden ging betogen tegen de kernraketten dus dat ging heel vaak over grote collectieven dus ik denk echt dat individualisme heeft veel meer te maken met het feit, nou ja, dat dat media en, en de commerciële cultuur, dat die mensen eigenlijk, wat we vandaag met Facebook in, in een mm -hmm. gesofisticeerdere graad meemaken een soort van micro-targeting uh, wat vind jij leuk, wat vind jij lekker ja. en dan gaan we jou met bestoken ja. uh, en dan vind je weer iets anders leuk en lekker omdat we jou ermee gaan bestoken en op die manier eigenlijk uh, is er denk ik een veel grotere druk op, uh, op de samenleving gekomen dan vanuit die, die tegencultuur die uh, ook politiek gesproken nauwelijks enige macht heeft gehad en zijn we, je beschrijft ook dat de dat jaren 60 een enorme stoer te drangperiode was. En, en dat er enorm veel hoop was. Maar dat er ook een hoop gefrustreerd is. Ja, als je ziet, een aantal van de grote, ambitieuze, optimistische projecten van de, uh, van de jaren zestig uh, zijn in grote uh, mislukkingen geëindigd. Mislukkingen of zijn inderdaad gefrustreerd. Hè? Dus, uh, het boek begint in 1960 in Brasilia. Uh, nieuw gebouwde hoofdstad ja, voor het land Brazilië, ja. Een waanzinnig project. Uh, en een baken van ook voor de hele wereld. Hè? En... Uh, en in zekere zin ook een bewijs van ja, de democratie kan ook bloeien uh, in Latijns-Amerika. Enkele jaren later wordt er een militaire dictatuur geïnstalleerd. Met instemming van de Verenigde Staten. En uh, nou ja, daar is eigenlijk Brazilië nooit van bekomen. Veel van de dingen die vandaag in Brazilië spelen. zijn hele nare echo's van wat zich daar toen heeft afgespeeld. En dit is maar één voorbeeld ja. waar je eigenlijk ziet dat inderdaad iets wat heel optimistisch begint. vaak in uh, ja, ellende is geëindigd. We zijn hier ook om te praten over de popcultuur, popmuziek. Een onderdeel, een hoofdstuk uit jouw boek. Ja. 19 65? Ja, de popmuziek komt overal. Uh, in heel veel hoofdstukken komt de popmuziek voorbij. Maar er is ook een apart hoofdstuk dat pop heet. Omdat uh, ja, de jaren 60 is natuurlijk ook het decennium van de pop art. Um, en uh, nou ja, in pop zit ook zo het, het gevoel van... Ja, uh, nu gaat er iets bijzonders gebeuren. Ja, dat geluid. Precies, hè, dat, uh, dat geluid. En, uh, en, en, en korte liedjes. Hè, de, de, de pop single van twee, drie minuten. Die een uh, bijzondere sfeer even in huis brengt. En waar mensen even mee, mee dansen. En dat is toch wel een van de bepalende dingen die op dat moment in de cultuur komen. En die denk ik tot vandaag heel veel mensen aanspreken. En, en, en, en hoe zou je dat... Ja, hoe, hoe, hoe kijk je dat? Ja, wat is dat dan precies, pop in het? Dat je zegt het is kort, het is. Het is kort, het consumptie. is uh, speels. Het is ook consumptie, hè, want het is, maakt deel uit van een enorm commercieel apparaat. Uh, maar het is vaak ook heel, heel vrolijk, het geeft energie. Hè. So, ja, dat uh, oude radioprogramma uh, hier in Hilversum, arbeidsvitamine. Ja. En wat waren die arbeidsvitamine? Nou, dat waren poplietjes, pop Ja. Uh, je hebt een paar fragmenten uitgekozen om uh, ons een beetje meer inzicht te geven in, in wat, wat jij denkt. wat popmuziek en popcultuur in de jaren 60 betekend heeft. En ook hoe zich dat vertaalt in de muziek. En ja. uh, ik zou zeggen, ga je gang. Dankjewel. Dat in 1969 successingles als Give Peace a Chance van John Lennon. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival en Je t'ai non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin uitkwamen die vandaag nog altijd populair zijn terwijl ze nauwelijks aan inhoudelijke relevantie inboeten zegt veel over het merkwaardige parcours dat de popmuziek in de jaren 60 aflegde. Ook in 1960 werden de liedjes gemaakt die onsterfelijk lijken te worden maar Ray Charles, de Everly Brothers nog de Shirelles en de andere grote hitmakers uit dat jaar ambieerden met hun werk iets anders dan amusement of ontroering te veroorzaken. In deze jaar waren jazz en folk vaak uitgesproken politiek, maar was popmuziek wat ze het grootste deel van haar geschiedenis is geweest? Een kapitalistische vorm van cultuur die door de massa spontaan als van en voor haar wordt omarmd? Entertainment zonder educatief, moreel of politiek doel en zonder de ambitie of pretentie als kunst met een hoofdletter te worden erkend. Ook in 1969 past het gros van de hits in deze mal. Maar dat nu zelfs de immer apolitieke hitmachine van Motown met Message from a Black Man van The Temptations en Friendship Train van Gladys Knight en The Pips militante sociale en politieke boodschappen meegaf, bewees hoezeer zowel de makers als de kopers van popmuziek hun verwachtingen van het genre intussen hadden bijgesteld. Je beschrijft eigenlijk de ontwikkeling van popmuziek... van consumptieartikel tot een soort ideologisch vehikel. Ja, terwijl het consumptie blijft. Maar daar komt die laag bovenop... waarin inderdaad, zeker op het eind van de jaren 60 en in de vroege jaren 70, was die, uh, die cultuur van revolte die was uh, ja, heel breed aanwezig. En uh, dus ook, ik gebruik hier Motown... als eigenlijk bij uitstek zo'n commerciële hitmachine. Zij ontdekken dat daar geld mee te verdienen is... Maar tegelijkertijd zijn hun eigen artiesten... en de fans van die artiesten... ook deel geworden van die grote beweging... die verandering wil. En dus op die manier eigenlijk krijg je een soort van verdieping... van de popmuziek in de loop van de jaren zestig. James Brown bijvoorbeeld. James Brown is daar een prachtig voorbeeld van. Dus hij had heel veel hits gescoord... met liedjes die, zoals zoveel popmuziek, gaan over liefde en seks. En dan... Maakte hij in 1968 uh, Say Loud, I'm Black and I'm Proud. Nou ja, een van de ultieme anthems van de jaren 60. Ja. Ook tot vandaag uh, in dat opzicht een heel belangrijk uh, uh, liedje. Um, en ja, dat is eigenlijk inderdaad een van de voorbeelden waaruit blijkt dat politiek sexy kan zijn, dansbaar en heel erg populair. En waar gaat Friendship Train over? Friendship Train gaat over. Uh, wat de uh, titel al enigszins suggereert... Hè, dus een, uh, uh, dat mensen elkaar moeten opzoeken... in, te, in plaats van elkaar uh, te bevechten. En dat het dus ook betekent dat uh, iedereen die op die trein zit... en die met elkaar bevriend zou moeten zijn... evenveel rechten heeft. Mooi, Gladys Night en de Pips. Sit Justice, Freedom, Harmony en Peace. Je hoorde Friendship Train uit 1969 van Gladys Knight en haar neven... die de Pips vormden. Twintig jaar later zou Gladys nog de soundtrack... van de gelijknamige James Bond-film License to Kill voorbrengen. Dus zij was niet alleen maar van de jaren 60, maar ook van later. Dit nummer werd uitgezocht door mijn gast, uh, Geert Bullens. En met hem praat ik over zijn pas verschenen boek... De jaren 60 en meer specifiek over de opkomst van pop in dat decennium. Lezen in het donker. Motown was in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor wat The Sound of the 60s wordt genoemd. Een opvallend, dynamisch, om niet te zeggen optimistisch geluid waarin zelfs liefdesverdriet veerkracht lijkt te veroorzaken. Dat is pop. Het ontheft je even, recht je rug en loop dan weer door, schreef Mark Meilemans twintig jaar later. En daarmee vat hij wellicht de kern. Zo maakte de popmuziek in de jaren zestig nog twee andere betekenissen van het Engelse woord pop waar. Zowel het geluid waarmee de kurk een fles verlaat als de eigenlijke champagne worden pop genoemd. Sprankelende bubbels zijn popliedjes. Ze doen je even zweven en laten geen kater na. Die kracht was lang niet altijd de essentie van populaire muziek geweest. Lijsten van het vaakst opgenomen of meest verkochte liedje... bevatten tot het eind van de jaren 50 voornamelijk trage, gedragen of zelfs droevige nummers. Dat geldt ook voor eindeloos gecoverde standards als t 42 Body and Soul en After You've Gone. In 1964 daarentegen stonden met... I Wanna Hold Your Hand and She Loves You van de Beatles oh, Pretty Woman van Roy Orbison I Get Around van de Beach Boys En in dat opzicht geen vreemde eend Hello Dolly van Louis Armstrong Vijf energieke nummers bovenaan de Amerikaanse jaarlijst De Beatles, The Beach Boys en Orbison Produceerden muziek met de kracht van de vroege rock'n'roll Maar minder agressief ideaal voor de alomtegenwoordige transistorradio's. En die transistorradio's beschrijf je ook in het hoofdstuk die zijn heel belangrijk voor het bijna het zich een plaatsbevechten in de publieke ruimte van die seksistische cultuur. Ja, absoluut. Want voor de transistorradio hadden gezinnen één radiotoestel, een groot radio en wie was daar de baas van? Ja, dat was natuurlijk de vader. Ja, en dat, uh, dat toestel dat stond centraal in de woonkamer. En daar kon het gezin dan omheen uh, zitten om naar de radio te luisteren. Ja, los van het feit dat je op dat moment op de radio nauwelijks popmuziek hoorde... betekende dat natuurlijk ook ja, dat inderdaad de smaak van die vader leidend was. Wanneer jongeren transistorradio's kunnen kopen... omdat ze bestaan, omdat ze zijn uitgevonden... maar ook omdat die jongeren zich dat kunnen permitteren, financieel gesproken krijg je dus een cultuur waarin je je lievelingsmuziek letterlijk met je mee kan nemen. En je dus op je kamer daarna kan luisteren. Maar ook als je buiten bent, onder een boom ligt. Ja. Dus het, het, de cultuur wordt daardoor individualistischer, zou je ook kunnen zeggen. Omdat het niet langer iets is wat zich in de uh, schoot van het gezin afspeelt. Maar wanneer je je eigen lievelingsdingetjes met je mee kan nemen. En die naar je eigen plek. Maar wat plek. je ook kunt delen met, met anderen. Maar natuurlijk. je kan het inderdaad ook delen met anderen. Ja, en dus ik denk dat er... Ja, um, sinds dat moment... Uh Overal ter wereld jongeren um, elkaars lievelingsliedjes uh, gingen laten horen... Uh, en samen naar de radio gingen luisteren. En nadien krijg je natuurlijk nog de cassettebandjes en waarin je dat... Maar dat zijn allemaal manieren eigenlijk om die, uh, om die popmuziek uh, van en voor de jeugd te laten zijn. En dus niet iets dat ze toevallig eens kunnen horen... Uh, tussen twee uh, slagers op de radio van de vader. Ja, revolutionair eigenlijk, het is, een, het is iets met een enorme impact. Ja, dus zonder die ontwikkeling op technologisch gebied zou de popmuziek in de jaren 60 ook niet uh, zijn kunnen uitgroeien... tot het fenomeen dat het uiteindelijk is geworden. En niet alleen in, in, in Europa of de Verenigde Staten... maar natuurlijk over de hele wereld. Over de hele wereld. Nou ja, niet overal ter wereld was de jeugd... Even rijk. En dus niet overal kon men uh, zo'n uh, transistorradio kopen. Uh, maar, ja, maar het was op zich natuurlijk wel in alle uh, gebieden uh, te koop. En, uh, en de elite, uh, ook, in, uh, ook in Afrika, en Azië en Latijns-Amerika, uh, maakte daar gebruik van. Ja. Je schrijft ook in hetzelfde hoofdstuk dat, dat waar voorheen muziek werd geproduceerd hè, door... door echt uh, op, In opnamestudio's. Door de producers. Dat je een soort shift ziet. Uh, dat, het, het, naar, naar dat mensen het gewoon zelf gaan doen. Ja. ja. Nee, de, de, de Beatles zijn in dat opzicht een interessant voorbeeld. Dus in de ontwikkeling van de Beatles. Is de producer George Martin altijd heel erg belangrijk geweest. Dus ook wanneer zij het helemaal zelf leken te doen. Was daar nog wel iemand met een enorme ook, muzikale kennis bij, bij aanwezig. Maar zij... Nadat ze aanvankelijk vooral covers uh, zongen, gingen ze in toenemende mate en op een bepaald moment vrijwel exclusief eigen liedjes uh, zingen. He, dus, uh, en in dat opzicht deden ze het dus ook zelf. He. Ze schreven zelf uh, tekst en de, uh, en de melodie en de muziek. En ze uh, waren in dat opzicht anders dan in de zogenaamde Brill Building in de Verenigde Staten. He, waar het ook een soort van kantoorbaan was om uh, popliedjes te schrijven. Ja, uh, dus dat is natuurlijk ook een heel andere sfeer rond muziek. Wanneer de liedjes worden gemaakt door, uh, nou ja, door coole boys. Uh, tegenover, dan, door, ja, dan door kantoorklerken. Ja, precies, een soort van ambtenaren van de popmuziek. Het is een democratisering van, van de muziek. Ja, en ook de democratisering uh, op het niveau dat uh, fans gaan denken van goh. Maar dat wil ik ook. Heel veel mensen beginnen natuurlijk zelf in een bandje te spelen en dromen zelf van wereldsucces. En heel af en toe gebeurt dat ook. Ja, en dat kan ook allemaal op dat moment. Wat ik ook grappig vond, we hebben natuurlijk een heel duidelijk beeld van popmuziek, de Beatles, of de Stones uit de jaren 60. Maar je schreef ook dat de meest verkochte plaat uit de jaren 60 is die van de Sound of Music. De soundtrack van de Sound of Music is de best verkochte LP uit de jaren 60. En dat relativeert dus ook het idee dat die uh, nou ja, Beatles-achtige popmuziek, dat dat het, uh, het enige was wat in die uh, periode populair was. Hè. Er waren ook toen uh, slagers um, en uh, ook... Jazz kon in de jaren zestig nog in de hitparade uh, belanden. Um, je uh, ja, verwijst naar de Sound of Music, naar een van de bekendste liedjes uit de Sound of Music is My Favorite Things uh, van uh, Rodgers en Hammerstein die die musical hebben geschreven. En dat is uh, in de versie van John Coltrane is dat een radiohit geweest. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Lee Morgan heeft met de Sidewinder... Een, uh, niet alleen een radiohit gehad, maar ook echt een chartsucces. Ja? Dus in dat opzicht was de, de, de jazz was in, in de jaren zestig... Uh, op bepaalde momenten ook nog een vorm van popmuziek. Je hebt er ook nu voor dit blokje een, een nummer uitgezocht... Welke gaan we horen? Pretty Woman van Roy Orbison Prachtig Need mocht dan door toedoen van de Beatles een steeds ernstiger zaak worden ze bleef natuurlijk wel het lichtere genre en net zoals bubblegum niet op het menu van een restaurant past zo kon ook niet elk onderwerp in een popsong behandeld worden dat ondervonden wellicht tot hun verbazing Peter Koelewijn en tekstdichter Gabby Dern, of Gabby Dern, weet ik eigenlijk niet precies hoe je dat moet uitspreken, toen zij in dat lichte genre en voor het overige volstrekt serieus liedjes schreven over Anne Frank. Wat, voor dicht, wat het voor dichters als Jeftuschenko of een componist als Shostakovich respectabel om Anne Frank in hun kunst te eren en te gedenken, in 1967 bleek het onaanvaardbaar, om de tienerzangeresjes Laura en Yvonne... regels in de mond te leggen als... Ik las een boek, wel twintig keer... Het was niet groot en niet dik... geschreven door een meisjeshand. Ze was zo oud als jij en ik. Zij mocht niet leven zoals wij. Zich niet vertonen op straat. Ze leefde in een bange tijd... van onrecht, schande en haat. Anne Frank, Anne Frank... Men moet weten, nooit vergeten wat er gebeurde met Anne Frank. Het lied slaagde er niet alleen in de tragedie invoelbaar te maken voor jongeren, hoe erg is het wanneer je niet eens buiten kunt komen met je liefje, het vermelde ook Anne Franks wereldfaam en het belang van de herinneringscultuur die rondom haar was ontstaan. Tot die cultuur mocht het lied zelf echter niet bijdragen. Nadat een programmamaker vol afkeuring een stukje van het lied op de radio had gedraaid, bleek de commotie zo groot dat de platenmaatschappij alle geperste exemplaren liet vernietigen. Toonbeeld van slechte smaak, oordeelde de sociaaldemocratische krant Het Vrije Volk. Voor een woordvoerder van de Joodse gemeenschap ging het niet over smaak, maar was het een morele kwestie wie geld uit tranen maakt doet een van de verschrikkelijkste dingen die er zijn al dus de opera-bij. dat iemand op dat leed een liedje maakt dat meegegalmd kan worden in iedere kroeg dat is verschrikkelijk het had wellicht niet geholpen dat de muziek van het liedje afkomstig was van Peter Koelewijn, die als zanger-auteur van Kom van dat Dak af het beroerde imago van de vroegste rock'n'roll torste. Maar de kern van de zaak was deze. Er bestond een serieuze cultuur van gedichten en opera's en symfonieën, waarmee de makers weliswaar evenzeer hun brood verdienden, maar die werd beschouwd als kunst. En er bestond een amusementscultuur die het om geld en succes te doen was. Waardoor dit genre niet geëigend was zich te buigen over het grootste trauma van de westerse geschiedenis. Zelfs niet wanneer er duidelijk opvoedkundige motieven meespeelden. Volgens mij is het een van de mooiste passages uit je boek. Denk Dank je ik. Wel. Ja, want? Nou, het is toch, het, het toch zo'n fascinerend uh, gegeven. Uh, en het legt zo mooi uh, bloot. Zeker als je kijkt naar de rol en plek van popmuziek nu in de samenleving ja. en de cultuur. En waarover wel en niet wordt gezongen. En ja. uh, hoe we, nou ja, ik noem maar even hoe we are the world. Uh, ja. uh, uh, het geld inzamelen. Uh, ja. en, en, en waar artiesten zich die kunnen ontmoeten blootgeven, maar ook laten zien van kijk eens hoe geëngageerd wij zijn, ja. tussen aandachtstekens. Ja. ja, en ook als je naar, uh, naar Anne Frank zelf kijkt natuurlijk. Hè. Dus, uh, op dat moment was een popliedje nog uh, ondenkbaar, uh, maar ja, een paar decennia later had je een musical en, uh, en vandaag heb je zo'n uh, escape room, uh, waarin het lijkt alsof je zelf uh, Anne Frank uh, bent en dan moet proberen te ontsnappen. Ja, dat is natuurlijk pas echt commerciële exploitatie van een onnoemelijk leed. Uh, dus ja, in dat opzicht is er in die 50 jaar heel veel veranderd. Ja, ook mooi natuurlijk om, om te horen dat... Nee, die discussie low culture, high culture speelt tot de dag van vandaag. Ja, want er wordt vaak gezegd eigenlijk dat dat... Uh, nou, in de zogenaamde postmoderne periode, en die begint in de jaren 60 toch eigenlijk... Dat dat verschil begint te vervagen. En nou, deels is het denk ik ook vervaagd in die zin dat het voorbeeld dat ik net geef... Hè, van dat, dat je vandaag ook een musical kan hebben over Anna Frank... dat is daar wel een indicatie van. Uh, maar er blijft natuurlijk nog altijd een, uh, een substantieel verschil... tussen de mensen die naar de opera gaan en de mensen die naar lowlands gaan. In dat opzicht denk ik is het nog niet helemaal hetzelfde. Highlands en lowlands. Ja. Hoe ben je op dit fragment gekomen, op, op, op, dat, op dat nummer? Van nou, dat was een. Uh, je moet ook bij dit soort projecten ook gewoon geluk hebben en, <laughs> uh, en vrienden die je helpen. Dit was de man van een, uh, uh, van een collega van mij die mij hierop wees. Ja, die, en dus. Die, toen, die uh, kon zich dit toch herinneren? Die, ja, die, nou, niet, die het zich niet kon herinneren, maar die had er ergens over gelezen. Of het, het staat ook op een verzamel CD van een van de vele omroepen hier in Hilversum uh, en uh, ik denk van, van liedjes uh, waar enige commotie rond was ontstaan of, of, of liedjes die uh, op een bepaalde manier geëngageerd waren en uh, nee, dat had hij mij verteld en toen ben ik inderdaad die cd gaan opzoeken en in oude kranten gaan kijken wat er toen over geschreven werd en het was voor mij een, een, een enorm geschenk omdat het inderdaad een heel wezenlijk moment in de cultuur van de pop vastlegt het is Bijna een, een, een andere tijden aflevering, zou ik zeggen. Als, Klopt, uh, ja. ja hier zou je, mochten er televisiebeelden bestaan van deze uh, zangeresjes die het zingen, dan zou het een mooie aflevering kunnen zijn. Klopt. Laten we gaan luisteren naar het nummer. Ik las een boek, wel twintig keer. Het was niet groot en niet dik. Geschreven. Ze was zo alt als jij en ik. Zij mocht niet leven zoals wij zich niet vertonen op straat. Zij leefde in een bange tijd van onrecht, schande en haat. Alle frank, alle frank. Men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met alle. En stil. Vaak heeft ze voor het raam gestaan, haar ogen dwaalden dan ver. Men vond haar en zij moest hier vandaan, aan de muur bleef alleen een ster. Alle Frank, alle Frank. Men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met. en Yvonne met het nummer Anne Frank uit 1967. Het verboden nummer. De tekst is geschreven door niemand minder dan Peter Koelewijn. Maar om het nummer alsnog een kans te geven... werd de Anne Frank Stichting om toestemming gevraagd in de tijd. De plaat werd keurig opgestuurd. En de volgende reactie volgde onmiddellijk... van de Anne Frank Stichting op papier. Het is een prachtige plaat, goede tekst en mooie muziek. We hebben en hier met z'n allen heerlijk opgedanst. Gaat u maar uw gang... Veel succes. Anne Frank, het nummer opgediept door mijn gast Geert Bulens. Op naar het volgende voorleesfragment: Lezen in het donker. Voor een bloeiende pop was de aanwezigheid van een uitgebouwde consumptiemaatschappij meer dan welkom. Maar een democratie hoefde het niet te zijn. Brazilië evolueerde in deze jaren van de dynamische democratie die Brazilia bouwde... naar een repressieve militaire dictatuur. Maar dat tastte blijkbaar de mogelijkheden van de lokale popartiesten... om een loopbaan uit te bouwen en een publiek te vinden niet wezenlijk aan. Met de opeenvolgende successen van de samba, de bossa nova de muziek, populair Brasileira en Tropicalia, groeide de Braziliaanse popmuziek uit tot de belangrijkste niet-Anglo-Amerikaanse popmuziek ter wereld. Niet alle lokale verdetten werden ook wereldsterren. Maar met Astrid Gilberto, Baden Powell, Caetano Veloso, Chico Barque, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, George Gilberto, Jorge Ben, Maria Bethania, Milton Nascimento, Nare Leao, Osmutantes, Roberto Carlos, Sergio Mendes en Tom Zee, tiende zich in deze jaren een generatie vol inventiviteit, melodische charme en ritmisch vernuft aan, die elk land en elke cultuur Brazilië zou benijden. De Indonesische popmuziek kwam zelden verder dan de eigen regio... maar aan dictator Suharto lag dat niet. De beperkingen die onder de linkse nationalistische leider Sukarno waren opgelegd... werden opgeheven en bandjes konden ongestoord... westerse genres en liedjes uitventen. Voor Indonesische liedjes konden overigens wel beperkingen gelden. Zeker als ze geassocieerd werden met het vorige regime en het communisme. Genjer Genjer, een van de meest geliefde Indonesische liedjes, was om die reden onder Soeharto verboden. Onder meer de girlband Tara Puspita, zangeres Eli Kassim en de rockers van Kus Bersaudara vertolkten de Pop Ye Ye en traden daarmee ook over de grenzen op. Tara Puspita bracht het zelfs tot in het paleis van de Shah van Iran en vrijwel alle Europese landen. Ook de communistische. Democratie is geen voorwaarde... voor een popcultuur? Nee. In Brazilië niet. Maar ook niet in de uh, dictaturen. Uh, nu waren... in Europese dictaturen zoals... Uh, uh, in West-Europese dictaturen... zoals, Bra zoals uh, Portugal liever... en, uh, en, en Griekenland en Spanje was de popmuziek aanwezig, maar niet echt een extreem uh, bloeiend uh, uh, genre. Uh, maar in Oost-Europa was dat anders. Uh, in uh, de DDR, in Polen, in Hongarije, maar misschien nog het meest van al in Tsjechoslowakije, werd er heel veel popmuziek gemaakt. Nog heel bijzondere popmuziek. die uh, duidelijk geïnspireerd was door uh, Amerikaanse voorbeelden. Maar soms zeker in de manier waarop ze zich op het podium presenteerden en via platen hoe ze presenteerden. Een interessante mix eigenlijk van lokale tradities, van affichekunst. en de manier waarop de Angelsaksische popmuziek zich had uh, ontwikkeld en presenteerde. En, en, en waar zomaar die, die, die bandjes dan over? Nou, over het belangrijkste onderwerp in de popmuziek, dat, is toch, ja, dat was toch echt wel het belangrijkste uh, element. Maar je had ook uh, natuurlijk liedjes die op een bepaalde manier uh, politiek waren, maar in de uh, in het communistische oostblok was het speelveld in dat opzicht natuurlijk beperkt. Hè. Je kon via liedjes uiteraard geen uh, kritiek uitoefenen op de machthebbers. Um, maar nou ja, als je rockmuziek maakte en als je je haar liet groeien, dan was het op zich natuurlijk ook al wel een, een vorm statement. van uh, een statement, inderdaad. Ja. En het gebeurt dan ook geregeld in uh, die periode dat machthebbers toch aangeven nou ja, dat er grenzen zijn in dat opzicht. Hè. Dus dat dat lange haar dat niet kan. En er is bijvoorbeeld in 1965 in de DDR echt een, uh, ja, een georchestreerde actie om die hele bloeiende rockcultuur uh, kapot te maken. Ja, dus dan, op op uh, een manier? Ja, dus dan worden eigenlijk uh, uh, heel veel dingen worden, worden toch verboden. Uh, en uh, mensen worden, worden vervolgd. Het is dus niet dat ze dan uh, meteen en mass in de uh, in die gevangenis uh, terechtkomen. Of toch niet voor lange tijd. Maar er is wel een uh, incident uh, in Leipzig, als ik me goed herinner. Waar dus echt uh, ja, grote groepen, uh, ook uh, fans, uh, worden opgepakt. En uh, ja, dat hun duidelijk wordt gemaakt dat ze daarmee moeten ophouden. En een aantal van de leiders van die rockcultuur die komen ook wel een in een werkkamp terecht. Dus dan was een duidelijk signaal ja. van, uh, dat er grenzen waren aan uh, dat westerse imperialistische lawaai. Nou ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat dat, zeker het Oostblok, dat, dat, dat die muziek as, associeert met, uh, met Westen. Ja. Met popcultuur sowieso. Als het ook uh, het, het idee van de, het als, als consumptieproduct uh, ja. niet past in, in zo'n systeem. Hoe staat het in de derde wereld en, en landen die zich net hadden ontdaan van het koloniale juk en, en, en zich wilden afzetten tegenover Europa en, en, en, en de imperiale machten? Ja, ja die, uh, in, Frank in Afrika was dat een van de centrale vragen eigenlijk in de jaren zestig. Dus je bent uh, onafhankelijk geworden, je kan een eigen cultuur uitbouwen. In welke taal ga je dat doen? Dat is al een eerste grote kwestie. Als je mee wil doen met de rest van de wereld... Ja, dan doe je er misschien wel goed aan... om dat in het Engels of het Frans te doen. Maar dan blijf je dus de talen van je oud-kolonisator gebruiken. Maar dan word je wel gehoord. Maar word je wel gehoord, ja. Sommige van die landen hadden ook een ander probleem... in die zin dat zij uh, binnen het grondgebied van die nieuwe natie... heel veel uh, culturen en talen uh, hadden. En uh, nou ja, dan moest er een soort van nationale eenheidscultuur... Uh, georganiseerd worden en dus daar zie je dat uh, zeker ook in meer socialistisch gerichte landen zoals Guinea uh, dat er nationale orkesten zullen bestaan of eigenlijk bestaan er eerst regionale orkesten en uit die regionale orkesten groeit dan een nationaal orkest en zij dragen eigenlijk de lokale muziek over het hele grondgebied uit stellen een soort van norm en zullen in hun teksten vaak ook uh, lokale politieke of historische gebeurtenissen bespreken. Om op die manier dus eigenlijk ook de popmuziek te gebruiken... als een soort van geschiedenishandboek. En daarmee een soort idee van nationale eenheid te creëren. En, een, en precies een idee van nationale eenheid te creëren... in landen die weliswaar onafhankelijk zijn geworden... maar geen organische eenheid vormen... omdat er zoveel uh, taalgroepen bijvoorbeeld samenwonen. En je vertelde net over, je las net voor over uh, Indonesië. Het zoeken naar zeg maar, uh, een, een vorm van pop... Die zowel ja, Europees-Amerikaans georiënteerd is als, als uh, de eigenheid willen bewaren. Hoe, hoe, hoe werkt het dat? Ja, nou, in het geval van Indonesië is dat heel interessant, omdat je dus uh, verschillende. Ja, de, de, de wereld komt daar op heel bijzondere manieren samen. Hè. Dus uh, zij raken ook heel erg op de uh, Amerikaanse en Engelse popmuziek uh, gefixeerd. Dus je krijgt ook daar uh, covers van de Beatles. En, uh, op een bepaald moment ook uh, gaan ze uh, Venus van Shocking Blue coveren, wanneer dat een wereldhit is. In Basa in, Indonesië? In, in, in... Ja, ja in, in heel veel verschillende talen. Ja, ja. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook nog in het Nederlands. Dus er wordt in Indonesië in de jaren zestig nog popmuziek in het Nederlands uh, opgenomen. Ja, en dan zou je denken: van ja, dan zullen dat wel Nederlandse liedjes zijn. Maar in één geval zingen ze een tamelijk obscuur bekantje van de Vlaamse zanger Wiltura. Hoe dat in Indonesië terecht is gekomen is mij een raadsel. Um, maar nee, ja, wellicht dan toch nog via Nederland of via contacten met Nederland... of, of mensen met in, de, in de omroep misschien die dat hebben uh, verspreid. Ja. Um, en, de ware, en dat is ook een heel interessant fenomeen nog in de jaren zestig. Uh, Verdetten die in verschillende talen zongen. Dus... De Beatles hebben één singeltje uh, of een paar singeltjes in het Duits uh, opgenomen yeah. en zelfs op het eind van het decennium gaat uh, David Bowie nog uh, Space Oddity in het Italiaans opnemen. Oh, uh, yeah. Maar dat is dan op dat moment in dat segment, dus de echte, laten we zeggen de de pop en rock van dat niveau, gebeurt dat uh, steeds minder vaak. Maar in het uh, populairdere um, ik zal niet zeggen echt slagermuziek. Uh, uh, maar bijvoorbeeld iemand als, uh, als Lisbeth List of in Frankrijk uh, Michel Mathieu. En nou uh, ja, heel veel landen hadden zo uh, zangeressen. Catharina Valente was een hele grote ster in dat uh, segment. En zij zongen in drie, vier, vijf, zes talen uh, hun repertoire. En... Uh, konden op die manier dus eigenlijk ook de lokale bevolkingen in die landen... in hun eigen taal uh, toezingen. En ja, aanspreken inderdaad. Ja, precies. Dus vandaag leven we in een popcultuur die eigenlijk... Uh, nee, je hebt nog in de eigen taal en dan de rest in het Engels. Uh, en op dat moment heb je dus uh, bijvoorbeeld Franse sterren... die in het Duits uh, zingen. Frans Gall is uh, nog niet zo lang geleden overleden. Frans Gall heeft uh, een heel succesvolle periode gekend in Frankrijk... Uh, in de eerste helft van de jaren zestig. En dan opnieuw uh, vanaf de jaren zeventig. Maar er zit een beetje een gat in haar Franse carrière. En in die periode was zij waanzinnig populair in Duitsland. En zong zij bijvoorbeeld Braziliaanse samba-hits... in het Duits als carnavalslied. Ja? Dus je ziet een soort van globalisering van de popmuziek... die zich eigenlijk helemaal niks hoeft aan te trekken... van het Engels als de nieuwe wereldtaal. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van... De jaren zestig in de muziek. Ja, die eigenlijk losstaat van het inderdaad Beatles Stones of Bob Dylan verhaal. En die een heel ander uh, onderdeel van die popcultuur belicht. We gaan nog naar uh, een laatste uh, lied luisteren. En dat is? Genjer, Genjer en een van die uh, Indonesische hitsen. Die zijn een heel populair, maar ook politiek een tijd lang heel geladen uh, lied geweest. En ik vind het zelf eigenlijk een van de mooiste liedjes die ik tijdens het uh, onderzoek heb leren kennen. Nou, dat lijkt me heerlijk om die te gaan uh, beluisteren. Gert Burens, dankjewel voor Lezen in het donker. Heel graag gedaan. Kinger van de zangeres Lilly Soriani, uitgezocht door Geert Bulens die bij ons de gast was voor de rubiek Lezen in het donker en zijn boek De jaren 60 verscheen bij uitgeverij Ambo Antos. song Can I be that song Sounding all alone I'm along From dusk to dawn That be that song Just going round and round In your head When every word is left unsaid Walking in rhythm Beauty to the beat Loveliest creature ever seen on two feet Almost every head is turning round when you go for the other side of town with that song. Stay forever young. It's melody in me. So happy to be. That second to none, you just whistle along. pretty birds lucky fella met that song een soort uh, Sinatra. Leek het wel. Prachtig nummer. In het volgende uur gaan we ontspullen. De tv-serie Kastboekje van Nederland... neemt de geschiedenis van het uh, consumentisme onder de loep. En daarover praat ik met uh, researcher Rob Bruinslot. En we horen in het volgende uur ook het uh, verhaal... het ongekende succesverhaal van Guus Hiddink... in Zuid-Korea in 2002. Op het WK waar wij niet bij waren... Maar hij wel, want hoe hij daar van een onbeduidend voetbalelftal... een WK-kwartfinalist maakte. En het zal u niet ontgaan zijn, het is uh, Frankensteinjaar. En dat wordt gevierd, in ieder geval door Chris Oosterom... van het Imagine Film Festival. En hij zal straks gaan vertellen over het prachtige boek... en de al even iconische film die daarover werd gemaakt... in 1931, Frankenstein. Dat dus straks in het laatste uur van Focus.